Oekraïne heeft twee belangrijke bruggen naar de Krim aangevallen met raketten. Het gaat om twee van de drie verbindingen tussen het vasteland van Oekraïne en het Schiereiland, dat wordt bezet door de Russen. Volgens Oekraïne is het wegdek van een van de bruggen beschadigd geraakt. Oekraïne zegt dat Rusland de verbinding gebruikt om troepen te verplaatsen tussen de Krim en de delen op het vasteland van Oekraïne die onder Russische controle staan. Ja-21-lid Annabel Nanninga wil weer de Tweede Kamer in. Ze heeft gesolliciteerd bij de commissie van Ja-21. Die gaat zich er nu over buigen. Nanninga zit nu in de Eerste Kamer als fractieleider. Ze laat weten geen interesse te hebben in de functie van fractievoorzitter. Volgens bronnen in de Telegraaf is niet iedereen binnen de partij blij met haar sollicitatie. Omdat ze tussentijds de Eerste Kamer zou moeten verlaten als ze op de kieslijst komt voor de Tweede Kamer. Gisteravond zijn ruim 90 vakantiegangers in Slovenië met twee bussen terug naar Nederland vertrokken. Alarmcentrale SOS International meldt dat de bussen vanmiddag aankwamen in het noorden van Slovenië. De Nederlanders kunnen door het noodweer niet met eigen vervoer terug naar huis. Hun auto's zijn beschadigd of in sommige gevallen meegesleurd door een modderstroom. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, maar een bui blijft mogelijk. Het is zo'n 12 graden.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 Alleen maar dromen, dat team open mis bij mij Ga de op dromen, pizza met tonijn Zou de maffia vermoorden om bij jou te kunnen zijn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 on our own did you do? We had a love so warm and tender Till winter came and of you if i wanted i still regret it every day did you remember all the fun and love we had Vind Ik vind felle kleuren en een clip in mijn haar. Zon zon schijnt op mijn kopje, pootje vader vindt ze toppie op vakantie. Ibiza, ik kom eraan Kom van het strand, mijn lijn is al zichtbaar. Zichtbaar, kijk in de spiegel en ik zie mijn peachy haar. Een Peach goede lava is natuurlijk ideaal. Ik kan niet wachten op mijn andere kleur vakantie. De benen, beest, bij jasje roept. maar mij maar een esma. Mag ik één esma alsjeblieft? Leuke kakkers. Hem van Ralfie oude zomer, hits nostalgie gaan we uit Hit the bell A cool man, but he's burning inside. to fill me up with passion, make love to me all through the night. Never is See your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 And you, we both are here to have a fun. so let it win. I don't think you're feeling, obviously revealing. feeling, let me be a paper man, I love to be a joker, and we both are here.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 En nu slaap ik nog steeds niet Alleen door je ja.